Het is 6 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Er is een akkoord over aanpassing van de begroting voor volgend jaar. VVD en PVDA zijn het gisteravond eens geworden met oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie. Er zijn afspraken gemaakt over lastenverlichtingen, waardoor werken aantrekkelijker is. Ook heeft de oppositie er beter afspraken kunnen uitslepen over onder meer onderwijs. En het verlaagde btw-tarief voor renovatie en onderhoud blijft nog even. De maatregelen worden betaald door bijvoorbeeld meer wegenbelasting. Door de afspraken zijn de meeste huishoudens volgend jaar beter af, zegt het kabinet. De PVV vindt het akkoord een historische blunder. Partijleider Wilders zegt dat D66, ChristenUnie en SGP... het sloopkabinet Rutte 2 nog langer in het zadel houden... Volgens SP-fractieleider Roemer moeten gewone mensen nog steeds de rekening betalen. En het CDA zegt dat enkele belastingverhogingen in het akkoord slecht zijn voor de banen en de economie. PvdA-voorzitter Spekman roept het afgetreden Utrechtse gemeenteraadslid van de Roest dringend op om af te zien van wachtgeld. Wachtgeld voor hem is niet passend, zegt Spekman in het AD...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 Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van woord voor deze week. Op 10 oktober 1933 kwam het eerste synthetische wasmiddel op de markt. Een drastische sprong voorwaarts in het leven van de huisvrouw. Dit uur is een ode aan haar. En ja, nu hoor ik u bijna denken ja, maar er zijn ook huismannen. Ja natuurlijk, maar dat is in de middeleeuwen de naam voor een vrije boer die zijn eigen boerderij bezit. En nu dan is dat inderdaad de moderne mannelijke tegenhanger van een huisvrouw. Wanneer je het Nederlands archief voor beeld en geluid induikt... dan zal het u niet verbazen dat de programma's meestal over de huisvrouwen gaan. Het was in de 17e en de 18e eeuw de aanduiding van gehuwde vrouw of echtgenoten. De term gaf meer haar status aan dan haar bezigheden. Die hingen namelijk heel erg af van de maatschappelijke positie van het gezin. In welgestelde milieus gaf de huisvrouw leiding aan het huispersoneel dat de huishouding voerde. In minder welgestelde kringen voerde de huisvrouw de werkzaamheden in huis deels of helemaal zelf uit. Van de jaren 40 tot de jaren 80 werden er heel veel radioprogramma's speciaal voor huisvrouwen gemaakt. Zo had de VARA bijvoorbeeld het programma voor de huisvrouw. En dat klonk in de jaren 50 zo. Goedemorgen huisvrouwen.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 want versieringen en zelfs huishoudelijke gereedschappen. Ook op dat gebied zien we hetzelfde verschijnsel. Wat ons eerst raar en soms wel belachelijk voorkwam, wordt toch na korte of lange tijd aanvaard en heel gewoon gevonden. Want wat men regelmatig ziet, verliest de verwondering van het onverwachte. Men raakt eraan gewoond. Vandaar dat de dingen die we op het eerste gezicht raar vinden of lelijk, toch worden gekocht en dan later ook nog mooi gevonden worden ook. We zijn eraan gewend geraakt en ze hebben iets bekends en vertrouwds gekregen. Maar met die erkenning blijft het nog een grote vraag wat nu werkelijk mooi is en wat, ondanks het feit dat we eraan gewend geraakt zijn, lelijk is en lelijk blijft. Het is maar een strale troost dat we weten... dat de werkelijk mooie dingen altijd mooi blijken. Want het blijkt pas op de lange duur. Daarom vinden de meeste mensen het maar het veiligste... om zich niet aan allerlei nieuwe vormen... en buitenistigheden te wagen. Dat laten ze graag over aan de veel kleinere groep... die heel bewust naar goede nieuwe vormen zoeken... en daarnaast aan degene die op alles wat nieuw is afstormen, alleen maar omdat het nieuw is en anders. Tja, dat waren de jaren 50. en ik geloof dat ik ook die neiging zou hebben om op het nieuwe af te stormen. Overal ter wereld zijn huisvrouwen, maar nergens hebben ze zo'n speciale rol gehad als in Nederland. Buitenlanders keken voor de oorlog behoorlijk op van haar positie. Dat schrijft historica Els Kloek in De Vrouw des Huizes, de perfecte titel voor de beschrijving van de geschiedenis van de Nederlandse huisvrouw. De huisvrouw was voor het geld dan wel afhankelijk van haar man, maar in huis had zij het voor te zeggen. Ze stond... Naast zo niet boven de man, wat tot uiting kwam in de clichés... bazig, ondernemend, zuinig en proper. Veruit het populairste radioprogramma voor de huisvrouw... was Caro's Moeders Wil is Wet. Een hele toepasselijke titel gezien het imago. Het programma met Mia Smelt liep maar liefst 25 jaar. In 1951 werd het eenjarig bestaan gevierd. En dat begon zo. Melkboer, mevrouw. Wat zal het zijn vandaag? Nou, vandaag maar liever niets, melkboer. Ik heb geen tijd, hoor. Oeh, wat een drukte. Oh. ha. Wat zal het wezen vandaag, mevrouwtje? Ik heb lekkere bloemkool, spinazie, spruik... uh, Nee, Groenman, ik neem vandaag maar liever een blik. Ik heb geen tijd. Wat een haast! Oh, nou dat gezeur ook weer. Hallo? Nog belt u over een half uur terug, wilt u? Ja, ja, dank u wel, hoor. Oké, kind, dat je nou vandaag precies om negen uur je ochtendconcert gaat geven. Nou, kom maar gauw op mijn schoot, hoor. Zo, zoet maar, zoet. En luister maar naar dat kastje, want daaruit krijgen we zo dadelijk een feestprogramma te horen. Ja, de uitzending Moeders Williswet bestaat één jaar. GELUIDEN Moeders wil is wet. Een kort fragment uit dat 25 jaar lopende programma met Mia Smelt. Een reken maar dat de komst van het eerste synthetische wasmiddel... op 10 oktober 1933, dus dat was nog ruim daarvoor... een welkome verandering voor de huisvrouwen teweeg heeft gebracht. Vandaar dus deze ode aan de huisvrouw hier in uh, VPRO's Woord op Radio 1. Daarin dan nu deel 13 van de 17-delige serie Cheerio over Nederland tijdens de wederopbouw. En dan de aflevering getiteld Huisvrouwen, de heldinnen van het aanrecht. Als voor iemand de kater na de bevrijdingsroes hard aankwam... dan was dat voor de huisvrouw. Er was gebrek aan kleding, linnengoed, meubels, fietsen en soms zelfs voedsel. En het was de huisvrouw die verstellend, breiend en improviserend... het gezin overeind hield. De begintune is in ieder geval heel vrolijk... Hollanders zingen ze zo. Weg met de zorgen en weg met verdriet. We komen er wel, ook al zijn we er nog niet. Want de jongens van Tromp en Pietijn, die krijgen ze lekker niet klein. Er zat vijf jaar de mot in, maar nu zit er schot in. En Hollanders. Ik ben in 1942 getrouwd. Midden in de oorlog? Midden in de oorlog. En in 1943 werd mijn oudste zoon geboren en in 1945 mijn jongste. Na de bevrijding? Nee, nog even voor de bevrijding. In maart 1945. Dus meer of dus meer in de hongerwinter? In de hongerwinter. En mijn man zat in Duitsland. Dus Je was bij de razzia van 4, november 1944 op. Precies, precies, ja. Dat was, uh... Dus het was uh, een hele moeilijke periode eigenlijk... En mijn man was dan een paar keer in Duitsland geweest... en uh, toch nog weer teruggekomen, maar die is later weer opgepakt. En uh, toen hoorde ik eigenlijk helemaal niets meer van hem... dus ik wist ook niet toen, ik, uh, toen mijn zoon geboren werd... of mijn man nog leefde, ja of nee. Wanneer dus kwam je terug? In juni 1945. Dus toen had u al een maandje bevrijding erop zitten? Toen had ik al een maandje bevrijding erop zitten, ja. Hoe was dat voor u als huisvrouw met twee kinderen? Nou, vreselijk moeilijk natuurlijk. Je had uh, geen voedsel. Voor de kinderen ook niet. En uh, het was... Uh, ja, je moest maar zien dat je, dat je iets bereidde. En, en op de gekste manieren probeerde je iets te verzinnen. Maar het was, uh, het was vreselijk moeilijk. Je kreeg voor die, die jongste dan wel wat bonnen. Voor voedsel. Maar uh, er was meestal niets te krijgen. Ook op die bonnen niet. Oh. Gelukkig... Uh, wat eigenlijk heel bijzonder is, want je had zelf ook niets te eten... maar toch heb ik hem nog uh, de borst kunnen geven. Waardoor hij, uh... Maar voor die oudste, die was toen anderhalf jaar... daar was het helemaal vreselijk moeilijk voor. Maar het was maar eigenlijk geen verhaal over de hongerwinter, wat u vertelde. Het is nu ook vlak na de bevrijding was het nog zo. Na de bevrijding was het eigenlijk het ergste... We waren, want ik kan me nog goed herinneren dat mensen de straat op gingen... en die riepen vrede? Wat is vrede? Vreten moeten we hebben. Mei 1945. Er is vrede, maar geen vrede, zoals de Rotterdamse mevrouw Groenendaal het zich levendig herinnert. De vrouwen zijn het beu. Vijf jaar lang hebben ze het zwaar gehad in de oorlog... Als er om voedsel moest worden gegaan bij de boeren... waren het de vrouwen die dat deden... omdat de mannen, voor zover ze nog thuis waren... niet het risico wilden lopen om opgepakt te worden... en naar Duitsland gestuurd. En toen uiteindelijk na de razzia's... vrijwel alle mannen toch waren weggehaald... stonden ze er helemaal alleen voor om de hongerwinter door te komen. Niet zelden met een groot gezin. Maar nu er vrede is... blijken de zorgen voor de huisvrouw nog niet voorbij... Nog steeds is bijna alles op de bon en vaak kun je zelfs met bonnen niets kopen. Dood eenvoudig omdat het er niet is. De vrouwen raken gedemotiveerd en gaan bij de pakken neerzitten. Maar dat mag niet. Vandaar dat ze met pep talk onder vuur worden genomen. Vijf jaar hielden we vol. Dan zullen we nu niet versagen. Juist nu hebben we vrouwen nodig die van aanpakken en doorzetten weten. Schrijft het zojuist weer verschenen Damesblad Margriet. We moeten beseffen dat het onze geest is... die de mannen inspireert tot hogere arbeidsprestatie. Onze stemming die de sfeer in huis beheerst... en die van onze kinderen weer opgewekte, evenwichtige wezens kan maken. We zijn als de tuinman die een tuin vol onkruid voor zich heeft liggen... en met eindeloos geduld en taaivolharder deze woekering bestrijden... en de baas worden moet. Wij, vrije vrouwen van Holland... laten we de reputatie van deze vijf jaren hoog houden. Niet veel praten, maar doen... Spartaanse zelfopvoeding, gevoel voor humor, moed en zin in het werk... dat moeten we hebben. Spartaanse zelfopvoeding en gevoel voor humor. Dat hebben veel vrouwen inderdaad wel nodig. Zeker in de gebieden waar zwaar is gevochten... en soms geen steen meer op de andere staat. Mevrouw De Leeuw kreeg in de laatste oorlogsmaanden... een voltreffer op haar huis in Zutphen. Ik had niks meer dan één kopje en haar zuivelis. Dus ik heb het overleefd. Dus al komal iemand was kapot. Pannen, borden, vorken, lepels, kopjes. Ik had niks meer. Niks meer? Helemaal niks. Ik had één kopje en dat was nog van boord van de, de politieboot. Maar toen u uit de oorlog kwam, had u dus niks meer? Nee. Ja, wat hadden we nee. En toen hoe... heb ik van de overburen een paar vorken en lepels gehad. Van Arie en Kees en uh, de schoonzusters heb ik uh, zes borden... en uh, zes platte en zes diepen gehad met een paar schaaltjes... en een set pannen, eenmaalje. Je en dat gaat niks. Je had in die tijd volksherstel, daar kon je toch ook wat van krijgen? Niks, we hebben helemaal niks gehad. Nee? nee. En helemaal. de hark had je ook nog? Niks, we hebben nooit iets gehad. allemaal zelf moeten? Allemaal en... zelf met onze handen hebben we het moeten opbouwen. De, de, de, de, de, de voltreffer hadden we in het huis in Zutphen. Ja. En uh, dat lekte natuurlijk naar binnen op de zoldertrap met de loper. En dat kon niet gemaakt worden, want er was geen materiaal. En die vent kwam natuurlijk niet, die, die huurbaas. Ja. Dus toen moesten we het huis uit. Dat snap je wel. Ja. Toen zijn wij... Hoe lang zijn wij naar het huis van die burgemeester gegaan? Dat was een villa. En dat was een NSB'er. En die hebben ze in de bak gezet. En toen zijn we geloof ik met vier of vijf gezinnen in dat <lacht> huis gegaan. Ja. En daar kwamen de Canadezen met de kan kanon midden in de kamer. Nou, dat kon natuurlijk niet <lacht> met die hummels. Ja, wat we daar beleefd hebben, dat weet ik nog niet hoor. Dat was verschrikkelijk. Ja, je zit er nou om te lachen, maar... Ja, ik zie het al voor me. Ja. ja. En... Uh... Daar hebben we een half jaar in de kelder geslapen dan. Maar toen was nog oorlog? Toen was een oorlog. Goed, maar ik bedoel maar... maar dat was verschrikkelijk dan. Ja. Ja. Dus we hadden eigenlijk niks meer. Alles was beschadigd. Beneden hadden we niks meer. We liep, ze liepen over de bedden en die lagen op de grond beneden. Want we durfden niet meer boven te slapen. Dus alles was smerig en vies. En... Kun je je voorstellen? Ja, maar wel. ja, toen we zo'n nieuw huisje kregen... Nou, dat, dan, dan spring je zo oh, van blijdschap... Al heb je dan geen gordijnen, dat is dan niet zo belangrijk. Er was daar maar een klein stukje, maar ik bedoel, we hadden zo'n plezier dat we het in kunnen richten. Maar ja, we zijn toen vanavond al begonnen met uh, maken. Wie handig is, kan inderdaad bijna van niets toch nog iets maken. De inventiviteit is groot. In damesbladen worden speciale rubrieken geopend met aanwijzingen hoe je van de baleinen van een oude paraplu breinaalden kunt maken, van een blikken doos een kaasrasp en van versleten handschoenen een zeem. Ik heb van, uh, van de gekste dingen heb ik toch nog kleertjes gemaakt voor mijn kinderen. Goed En ik heb bijvoorbeeld mijn eigen deken verknipt om, uh, om voor mijn kinderen, want de jongste die kwam uit, uh, uit de wieg, ik had een wieg geleend. En zelf bekleed. Maar die ging uit de wieg. En, uh, en, uh, dus daar moest ook een kantje voor zijn. Ik heb één uh, wolle deken van mezelf in vieren geknipt. Daar heb ik twee, twee uh, maal twee uh, kinderdekentjes van gemaakt. En ik had dan nog één deken voor mezelf. En ik hoopte maar dat als de oorlog afgelopen was... of als mijn man thuis zou komen, dat er een wonder zou gebeuren. Zodat ik weer dekens op mijn bed had voor onszelf. Luien, zo waren die nou wel... Nee, luiers waren er ook niet. Ik had wat luiers van die oudste, Maar de wasmiddelen en zo waren zo slecht dat het, het sleet ontzettend hard. Dus daar was niet veel meer van over. En toen de jongste geboren werd... toen heb ik met heel veel vijven en zessen op mijn bonnen... plus mijn eigen boterbonnen. Want dat was dan ook nog zo. Als je dan nog iets erbij gaf, dan kon je nog wel eens iets krijgen. En met mijn eigen boterbonnen erbij, toen kreeg ik negen van die grijze, stugge luiers. Dat was alles wat ik had voor mijn baby. Dus ik moest soms twee, drie keer per dag wassen... terwijl je helemaal geen zeep had. Ja. Ik heb begrepen dat er een soort breirage... in die naoorlogsperiode ook is geweest... om het een beetje op die manier aan kleren te komen. Inderdaad, ik heb... Uh, uh, voor heel veel geld... heb ik twee bloembalen op de kop kunnen tikken. Bloembal, en, ja? Balen waar bloemen. in stond. Ja, waar bloemen in had gezeten. En uh, die knipte je dan open... En dat was een soort weefsel, dat kon je uittrekken. Dat waren allemaal draden van anderhalve meter lang. En die knoopte je aan elkaar. En uh, daar heb ik uh, hemdjes en een sloppak en, uh, en dergelijke van gebreid. Uh. En mijn moeder die vond nog ergens onder in de kast een heel klein bolletje blauwe wol. En daar kon ik nog een mooi randje omheen haken. Toen <lacht> was het, nog, ja, toen was het nog, uh, nog leuk om te zien ook. Ondanks alle handigheid blijft er de eerste jaren een schrijnend gebrek aan alles... maar in het bijzonder aan kleding en schoeisel. Een Nipo-onderzoek in 1947 onthult dat een derde van de bevolking... onvoldoende kleding heeft om de volgende winter door te komen. Op dat moment zijn twee hulporganisaties al een tijd bezig... om geld in te zamelen en goederen uit te delen. De Hark, Hulpactie Rode Kruis en Volksherstel... Helaas is er tussen beide organisaties nogal wat animositeit. Daarnaast gaat er nog eens wat mis... bij de verdeling van hulpgoederen uit het buitenland. Zo verdwijnt bijvoorbeeld alle hulp die in Portugal is ingezameld spoorloos. Bij de bevolking klaagt men over verkeerde hulp en vriendjespolitiek. De dames Luppens en Simons uit Oost-Groningen. Onze oudste zoon geboren is. Toen kreeg ik bericht van het gemeentehuis... Dat ik kon uh, zes eieren halen. En toen begreep ik dat erop stond van zes luiers. En dan ging ik daarheen en dan uh, zei ik... Ik zeg, ik heb een briefje gekregen. als toen op van ik kon luiers krijgen. Want, omdat er niks was in de oorlog. Ja, zeggen ze, maar dat zijn geen luiers, dat zijn eieren. Wat oh, zeg ik. Ik zeg, eieren heb ik zelf wel. Ik we hem zelf wel gekregen. Nou, en toen was de crisis... Toen uh, was on, ons oudste zoon misschien een jaar of twee jaar... Dan kon ik ook wat krijgen. oud oh, nee, is dat nog met Jan? Ja, van Hark? Van Hark. Van Hark. Oh. Nou, ik kon ook wat krijgen. Nou, ik een. Nou, ik zeg, wat krijg ik dan? Dan uh, gooien ze met zo'n gebreide muts toe. Ook nog een grote. Ik zeg, dat wil ik niet hebben. Ik zeg, dan kan ik die muts toch niet opzetten. Nou, dan kreeg ik niks. Dat heb ik niks eerst gekregen. En er waren nog gewoon, ja, die, die, die kregen van alles... Ik zeg maar, waarom krijg ik die dan wat? Ja, die waren er beter aan toe als ik. Die waren nodig, zie ik. Ja, maar waarom ik dat niet? Ja, omdat we een huis aan Dus... Als je een huis had, had je, verder, had je het goed? Dan had je het goed. Naast de twee officiële hulporganisaties... zijn er ook particulieren die zich het lot van de huisvrouw aantrekken. Bijvoorbeeld het damesblad Margriet... Waar in 1946 zoveel schrijnende lezersbrieven binnenkomen van vrouwen die geen luiers en kinderkleertjes hebben. dat de hoofdredactrice een eigen hulpactie opzet. Ze begeleidt die actie met artikelen die je eerder in een radicaal linksblad zou verwachten. dan in een braaf katholiek georiënteerd damesblad. Ik doe geen beroep meer op de hulp van u, lezeressen en lezers. U weet al lang dat wij een hulpactie op touw hebben gezet. om aanstaande moeders aan babygoed en andere kleren te helpen. Ik vraag niet meer. Ik smeek niet meer om hulp uit naam van die honderden vrouwtjes die in nood zitten. Uit naam van die honderden kindertjes die straks kou zullen lijden. Er wordt niet genoeg gedaan. Er wordt niet genoeg gegeven. Er wordt niet genoeg babygoed gemaakt. Er komt niet genoeg in de winkels. Er wordt in één woord niet genoeg gezorgd voor moeder en kind. En daar moet verandering in komen. Er moet meer wol worden geïmporteerd. Laat men daar de viezen voor beschikbaar stellen in plaats van voor luxe auto's. Er moet meer worden gefabriceerd. Laat me minder stoffen voor avondjurken maken en meer voor luiers. Er moet meer in de winkels komen. En wat er is, mag niet worden verhandeld in het systeem van vriendjespolitiek. Laat me er beter op letten dat de aanstaande moeders tijdig het babygoed hebben... en er niet maanden op hoeven te wachten. Burgers en burgeressen van dit land. En ook voor degene onder u die het goed hebt, die niets hebt geleden... of die het al lang weer te boven zijt, ook voor u geldt dit. U hebt het goed, welgestelde fabrikantenvrouwen uit Twente... die over voldoende kleren beschikt. U hebt het goed, rijke boerinnen uit Friesland, Groningen en Holland... die nooit hebben geweten wat evacuatie, wat honger, wat koude is. U hebt het goed. Zeker in vergelijking met duizenden aanstaande moeders... die in wanhoop den dag tegemoet zien die de mooiste van haar leven moest zijn. Ik vraag niet, ik smeek niet, ik klaag aan... Ik klaag aan de laksheid, de gemakzucht, het onrecht, het egoïsme, het winstbejagd. Het resultaat van de aanklacht in Margriet... is een sturtvloed van pakketjes met luiers en kinderkleren. Ze worden verdeeld over de eerste 500 noodgevallen. De nu 79-jarige mevrouw Thomassen uit Limburg... wordt nog emotioneel als ze terugdenkt aan dat grote pak... dat de postbode bezorgde in het kippenhok dat ze toen met haar man als woning had... Ze had zelfs niet eens een brief naar Margriet gestuurd. Dat deed haar schoonzus. Die wist dat er in het Kippenhok geen kleren waren voor de baby die elk moment kon komen. Want wat had u allemaal gekregen in die doos van Margriet? Oh, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Dus zelfs bedlaken en bedlakens en slopen. Badlaken, dus bedlaken en ja, sloopjes, en en zo dingen. Kinder sloopjes. Alles en alles. En ik stond op buis. Maar ik laat dingen in dat heb ik nog nooit niet gezien. En dat was. Ik was zo zenuwachtig dat ik een. Toen hij het open moest maken, het pak van de Het zat helemaal te trillen. Ja. Oeh, man. mensen die buren vol doden was en dingen. Die kwam kijken. Iedereen kwam kijken. Ja. mouw, mouw. Ik dacht ik van hem Ik zeg van hem, mijn Zeg wel, wat, mijn Van een mijn zeg ik toen. <laughs> ja, dat ze niet, maar. Ja, dat zat hem, mijn ook. Ik ook niet veel, maar die heeft mee dat u gegeven dat moet ik er nou dankbaar voor zien, eerlijk wel. Maar u was de koning te rijk met zo'n ja. grote oh, ik pak. Was, met, <laughs> ik kan het niet zeggen, s'nachts droomde ik droom ervan. Ja, echt waar? U droomde s'nachts van al die... die... Ja, ik, ik, die, ik, die had. ik dat ik daar veel weg zag liggen was. En dan was ik mij aan het horen en zei mijn man... We zitten toch een doorn. Ik zeg ook niets. En dan zat u in uw slaap zat u de spulletjes op te stapelen? Ja. Zijn de baby's draadjes aan het tellen? Zo blijven ze ermee. Ja. Oh man. Maar is de Magriet dan het enige wat u echt geholpen heeft in die tijd? Ja, zeker. Ja, hier zeker. Eerlijk wel. Verder niemand? Maar nee, ga niet. We'll sing it and shout it, without a doubt about it. For better living, there's a modern way. With Anton and Dylan and Lycroft and Arlon and Degram, let's live each day. Het feit dat één oproep in een damesblad honderden pakketten oplevert bewijst dat er nog vrouwen zijn die iets weg te geven hebben. Ja, er zijn al vrouwen die dromen van de eerste naoorlogse luxe. Van kousen, gemaakt van een wonderbaarlijk nieuw materiaal. Weten jullie het al? Weten jullie het al? Binnenkort hoeven we geen kousen meer te stoppen... en binnenkort hoeven we niet meer te zuchten om een ladder... te kermen om een gaatje of te jammeren over snelle slijtage. We gaan kousen dragen gemaakt van nylon. Wat zeg je? Weten jullie niet wat nylon is? Nou, nylon is... Ja, wat is het eigenlijk? Om eerlijk te zijn, ik weet het ook niet hoor. Dus ga ik maar eens een goede definitie vragen aan mijn heer Gemaal. Nylon is een stof behorende tot de groep der plastics, kunsthassen... waartoe het bekende bakkelied en filiet ook behoren. Een Amerikaanse dame, die een paar nylonkousen kousen rijk is, vertelde dat de kousen mooier zijn dan de vroeger van zijde geweven exemplaren. Ze passen beter, zijn rachdun, ladderen niet en kunnen wel een maand of acht gedragen worden eer ze beginnen te slijten. Hoe bestaat het? hoor ik zuchten. Het bestaat hoor. Nylon, de sprookjesstof, het glazen van assepoester, is er niets bij. Ja, Nederlands. En daar moest je ontzettend voorzichtig mee zijn, want die dingen waren ontzettend duur in die tijd. Dus uh, je moest heel voorzichtig zijn dat je nergens aan bleef hangen. Maar je bleef wel eens aan een stoel hangen ergens of zo. En dan ladderde die. Maar die kon je dan uh, wegbrengen. Bij, uh, er waren speciaal zaakjes voor. En stomerijen hadden ook ja. vaak zo'n zo bedrijfje erbij. En die kon je dan op laten halen voor een dubbeltje per ladder. Ja. En dat werd heel veel, daar werd heel veel gebruik van gemaakt. Dus, maar soms waren die drie dubbeltjes voor dat ophalen waren nog te veel. Ja. Moest je soms een week laten leren. Dan dacht je, van de week heb ik die 30 cent niet. Dus laat ze maar even leren tot volgende week. U zit natuurlijk midden in de schoonmaaktijd. Dan beginnen we met een heerlijke oefening...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 Hij komt dan losschudden, Niet mooie cirkeltjes maken, nee, werkelijk los. Los, los, ja, uitschudden. Schudt u maar eens uit, zoals u een stofdoek uitslaat. Los schudden, juist. Even stoppen. En dat doet u nu. Vier tellen rechts.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 Dat is ook het jaar waarin het laatste artikel, koffie, van de Bond gaat. Maar verder blijft het voorlopig nog schaars en sober in de Nederlandse huiskamer. Ik ben vanuit de stad naar het uh, oosten verhuisd, naar een klein dorp. Naar Emmen, hè? Naar Emmen, in uh, Drenthe verhuisd. En dat werd toen een industrieplaats. Het was het begin van de, de industrie die daar kwam. Er was nog heel weinig, maar... Er werden ons woningen aangeboden en dat was iets bijzonders natuurlijk in, uh, in die periode... want iedereen die toen trouwde, die had zich maar te schikken naar een uh, etagetje... die je ergens bij iemand kon huren, ja. een zoldertje die verbouwd was of iets dergelijks. Het waren nieuwbouwhuizen? Het waren nieuwbouwhuizen, ja. Hoe zagen die eruit? Het waren eensgezinswoningen, ja. dus een woonkamer, een keuken... en drie slaapkamers, een douchecel, een bijkeukentje. Een douche ook al? Ja, een ja. had ook. Ja, alleen de eerste woning waar we in kwamen... daar was wel de douche wel, maar er was helemaal geen accessoires om te douchen. Dus daar moest je zelf voor zorgen. Een tuin. Dus het was echt een, een volledige een, uh, gezinswoning. Het was voor mij uit de stad een, een unicum om uh, eigenlijk zoiets mee te maken. Ja. Vertel eens wat er in het huis stond toen jullie begonnen. Toen ik daar begon, toen stond daar een tafel en vier stoelen. Een rotan bankje. We hadden geen vloerbedekking. We hebben twee jaar op de betonnen vloer gewoond... want we hadden geen geld om een vloerbedekking te kopen. En er hing een schilderij aan de muur... wat mijn schoonvader geschilderd had. Dus dat was een heel luxe attribuut die daar hing. Een radio? Een radio hadden we inderdaad. En daar hield het dan ook mee op. En uh, onze keukeninrichting... Ja, dat was een tweepits gasstelletje op een flas, uh, flessengas. Ja. En een, een paar pannen... En voor de rest had je ontzettend veel van thuis vaak meegekregen. Hè? Ja? ja, toch wel uh, aan, aan extra keukenattributen die, uh, die daarover waren... of die mijn schoonmoeder over had. Dat had je allemaal meegekregen. Ja, de was, dat moest je allemaal in een ketel doen. Je stond eindeloos te sjouwen om zo'n zo ketel te koken. En dan moest je moeizaam die, die kilo's zware ketel er weer aflichten. En dan... Uh, Eerst weken, uiteraard. En mm. dan ging je pas, als het in de week gestaan had, uitspoelen. Dan ging je de was doen. Mm. Dan het dus koken. Dan weer uitspoelen, uitspoelen en spoelen en spoelen maar. Dus het is een, ja... Een dagtaak. Een dagtaak hadden we er inderdaad aan als, als vrouw, ja. Zeker, ja. Ja, oh zeker. Je was een hele dag met de was bezig. Eigenlijk begon je al een, een avond van tevoren om hem in de week te zetten. Ja. In de soda heette dat. Ja. En dan, ja, op zondagavond, want je was altijd op maandag. Ja. Dat was toen zo. En uh, nou, dan zet je hem zondagavond in de week. Dan smaandagsmorgen vroeg je hem uit met de hand, want de wringer was er niet. Ik had tenminste geen wringer. En uh, dan ging hij in de ketel en uit de ketel in de waskuip. En dan boemde je ieder stukje nog apart... En dan ging die van het eerste sop in het tweede sop. Ja. Eerst, ja, eerst. En dat was dan uh, sunlightzeep wat je op een, op een raps, rasp, ja. fijn raspte. Oh, ja. En dan uh, van daaruit ging het in de bleek. En dan ging je spoelen na de bleek. En dan na de bleek ging het nog in de blauw. In die zakjes. En die zakjes, ja. En dan. Uh, nou, dan was de was dan klaar, dan kon je hem ophangen. Maar dan was je de hele dag bezig, inderdaad. En tussendoor nog eten koken natuurlijk. En voor en tussendoor kind eten koken en je kind verschonen en, en uh, nou ja, noem maar op, alles wat je verder ook nog doen moest. Een huisvrouw was van s'morgens zes tot s'avonds twaalf bezig, vroeger. Ja. Ja? Zes dagen per week. Ja. Zeven dagen per week? Want zondag... Zeven dagen. Nou, de zondag die werd dan... Uh, dan kon je het niet permitteren naar buiten toe te laten merken... dat je aan het werk was, want ja. daarvoor was de sociale controle te groot. Ja. In een dorp is dat natuurlijk veel gauwer dan in een stad. Ja. Maar zes dagen per week was je inderdaad van ochtends zeven... tot avonds zeven bezig met je huis. Op vrijdag werd er gewoon verwacht dat je liet zien... dat je je huis schoonmaakte. Hoe deed Dat moest je laten zien dat je kleedjes uitklopte... en dat de buren konden zien dat je een goede huisvrouw was. Oh, dat hoorde? Dat hoorde. Ja, inderdaad. Zo was je opgevoed, hè? Ja. Zo ben ik zelf niet opgevoed, maar ik heb me wel zo die druk gevoeld van buiten... dat ik dat moest laten merken. Uh -huh. Ja. Dus de sociale controle weer dan? Ja, ja die sociale controle, die, die heb ik heel erg sterk gevoeld de eerste jaren. Zijn de Huisvrouwen van Nederland, Baas in Eterland? Een programma voor u, samengesteld door u, onder de titel Moederswil is 10 jaar Wet. Jan en ik gaan straks even kijken naar uh, vloerbedekking. Ja, ik wilde meteen voor de woonkamer ook vastkijken. Ja, en hoe is het zo? We zijn het samen niet eens. Hoezo? Nou, ik zeg maar zo, ik als ambtenaar moet er rekening mee houden... dat ik nog wel eens verhuizen moet, nietwaar? Wow. En dan heb ik al in korte tijd drie strandplaatsen gehad. Je wil dus zeggen, je moet iets kopen dat je gemakkelijk weer op kunt nemen... en in een ander huis neerleggen, Ja, hè? precies. Ja, kijk. En dan heb ik hier een paar stalen vloerzeilen, hè? Kijk mm -hmm. eens, hier. Verschillende soorten, hè? Ja. Nou, wil Jan deze. En ik wil die. Ja, <lacht> Nou, ik zou toch de keus van Jan volgen. Ja, in je woonkamer wordt veel gelopen. En wat jij eruit gezocht hebt, dat wordt als het veel belopen wordt heel gauw kaal. Hoor. Ja, mam, ik heb het voor de slaapkamer ook al genomen. Maar ja, in een andere kleur. Natuurlijk, nou ja, daar is het prima. Vooral omdat het iets voordeliger is dan dat andere, hè. Maar in je woonkamer, waar veel voeten door zullen gaan... en bovendien, dat kun je ook niet makkelijk opnemen, hoor. Wel dat wat Jan heeft uitgekozen... Dat heeft een hele andere rug. Dat kun je gerust bij het verhuizen bijvoorbeeld nog eens opnemen. Hoor. Nou ja, goed. We zullen wel zien op wie de keus valt. Jan of dat van mij. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, de keus. Dames, daar komt dus de eerste vraag. Wat kiest hij en wat kiest zij? En wat is de goede keus? Huisvrouw is duidelijk een beroep. En als het aan de conventionele politici ligt... kun je daar geen tweede beroep naast uitoefenen... Minister-president Beel van de KVP dient in 1947 zelfs een wetsvoorstel in... waarbij het aan getrouwde vrouwen verboden wordt om te werken. Het voorstel haalt het niet. Maar de regel dat ambtenaressen die trouwen onmiddellijk ontslagen worden... blijft gehandhaafd tot 1958. Van de kant van de vrouwen zelf is er in de wederopbouwperiode... overigens ook nog geen grote druk om ruimte te scheppen... voor de gehuwde werkende vrouw. Dat... Uh... Dat was in die tijd eigenlijk helemaal niet eens aan de orde. Ik heb er niet eens bij stilgestaan of ik zou kunnen blijven werken na mijn huwelijk. U werkte voor die tijd wel? Ik werkte voor die tijd wel. Uh, ik ging natuurlijk van de stad naar een klein dorp. Ik denk ook niet dat er werkgelegenheid was geweest, maar ik ja. heb er zelfs niet aan gedacht. Ja. Ik of... was getrouwd, ik hoorde in huis thuis en dan moesten kinderen komen. En dan, dan hoorde ik daarvoor te zorgen en de man die zorgde voor het geld binnenbrengen. Ja. Daar heb ik ook nooit bij stilgestaan. Hoe ging dat het geld binnenbrengen? Dat was een weekloon uiteraard in de eerste periode. Kregen we nog alles? Uh, ja, bij ons uh, is het altijd dat was in, ja, niet zo geweest dat ik het met een, een klein uh, huishoudgeld moest doen en mijn maar moest uh, redden. We hebben altijd gelukkig in goed overleg uh, ja. samen het geld beheerd en ook samen, samen. Samen. ook de grote aankopen ja, beslist. Ja. Daar hebben we het altijd uh, en nog altijd dat we daar samen over praten en, kan dit? Nou, dit is voorlopig nog niet aan de orde, dat moeten we nog eventjes voor doorsparen, dat is uh -huh. nog altijd. Maar de eerste grote aankopen, waren dat nou dingen voor uw gemak of anders? Ja, dat waren dingen om in het huis uh, inderdaad iets mee te doen. Een naaimachine had ik toen ik trouwde, want dat was gewoon een must, je moest je eigen kleding maken. Dat uh, ja, was financieel natuurlijk een noodzaak. En dat werd ook verwacht van een goede huisvrouw dat je dit soort dingen deed. Je eigen laak, lakens naaien. Ik heb altijd stof moeten kopen, lakens moeten naaien, mijn gordijnen moeten maken. De vitrages maakte je zelf. Maar pas later, toen de echte grote huishoudelijke stukken kwamen... stofzuiger en dat soort dingen... had het wel voorrang boven een, een nieuwe fiets of iets dergelijks. Was bij jou ook zo? Ja, was bij mij ook zo. Het was... Uh... Ook wat, wat het geld betreft. De, de man kwam thuis met een loonzakje. En hij gooide dat loonzakje op tafel. Ik denk ook misschien wel een beetje... dat het makkelijk was voor mannen. Hè? Want uh, je had heel veel zorgen... om rond te komen van je, van je weekgeld. Dus uh, ik denk dat de vrouw de meeste zorg had... om rond te komen. De man die, die had dan een klein zakgeldje daarvan. En uh, verder... Uh, nou ja, we, je, je besprak wel dingen. Maar... Uh, er waren toch heel veel dingen. die, die uh, De zorgen die op de huisvrouw neerkwamen. En ik denk dat dat in heel veel gezinnen zo was. Ja. Ik, kan, ik weet ook wel dat uh, er heel veel gezinnen waren... waar de man uh, alvast wat geld uit het zakje haalde... omdat uh, de vrouw niet, niet uh, precies wist, vooral bij uh, ongeregeld werk en zo. Dat ze al een deel uit het zakje haalde en, uh, en dan pas aan de vrouw gaven. Ja, ja. Want ik kan me ook nog heel goed herinneren dat toen het overging van, bank van bankoverschrijving... dat er een aantal mannen ontzettend boos waren. Want nu kon de vrouw precies zien wat ze verdiende. Dat, niet bij mijn man, hoor, dat nee. moet ik eerlijk zeggen. Nee. En nog niet. Nee, ja, goed. Nee. Maar uh, ik ken ze wel. Ja. Maar zuinigheid was trouwens toch iets ontzettend belangrijks. Hè? Ja, zuinig, ja. Zuinigheid, ja. Er werd ook van, uh, van een goede huisvrouw verwacht... dat ze uh, voorraadjes aanlegde... Um, ik had uh, een, een voorraad aardappelen in de kelder liggen om de winter door te komen. Je zorgde, als, als het maar iets was in de Korea-periode oh, bijvoorbeeld... dan begon je als een razende in te komen, kopen... dan zorgde je dat je een paar fietsbanden in huis had. Dat je zeeppoeder in huis had. Um, rode kolen, die werd mij verteld hoe ik die dan goed moest ophangen... om ze niet te laten bederven. Uh, bonen ging je wekken. Wekken. Wekken. Oh, wekken, ja. ...wekketels vol heb ik weggewerkt. Ja, maar... <laughs> en dan moest je iedere week wel langs... ...om te kijken of de flessen niet opensprongen. Want dan kon je het wel weggooien... ...dan was het bedorven. Ja. Nou, ik kan niet anders zeggen... ...ik ben verschrikkelijk blij dat dat allemaal niet meer hoeft. Ja, het was nog een beetje het trauma van die oorlogsperiode. Ja, ik denk dat dat inderdaad een, een angst is geweest... ...als we weer een slechte tijd hebben... ...kan ik de eerste periode weer voort... Ah, hmm, moeder, wat ruik ik voor een heerlijk geurtje. Oh, dat is het vlees dat opstaat. Nou, je zal er zo trek in krijgen. Zeg, heb jij vanmorgen al zoveel boodschappen gedaan? Ja, hoor. No, en no, ik wilde no. eigenlijk meteen het vlees gaan braden. Oh. Wat krijgen we voor vlees vandaag? Nou, jonge dame, jij wilt toch binnen een weekje huizes zijn, hè? Mm. Alsjeblieft, ja. vertel maar eens wat voor soort vlees dit is. Varkens, runder, kalfs, paarden of schapen. Hoe kon ik dat nou weten, heb jij er zelf eigenlijk wel verstand van en weet jij het verschil? Nou, en of? Hier. Mooi steenrood tot donkerrood vlees. Geurig, smakelijk door de extractiefstoffen. Nou, zeg het. Geen idee. Jij, Jan? Nou, maak het nou een beetje, dat hoef ik toch niet te weten. Nou, nou, nou, nou. Zeg. Het is wel moeilijk, hè? Geef het op, man. Nou, huisvrouw in de dop. Dat vind ik flauw dat je me zo voor zet voor Jan. Ja, zo gaat dat nu.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 Eén of twee, of misschien wel drie, maar met een aantal jaren ertussen. Mm -hmm. Nou, ik was negen maanden en veertien dagen getrouwd toen de eerste geboren werd. Dat is niet te rekenen. En achttien uh, maanden daarna werd de tweede geboren. Dus, uh, en dat was in de periode nadat uh, de uh, oudste geboren werd... was mijn man weer een poosje naar Duitsland geweest en die kwam terug. Nou, uh, van de beddenplak was het weer. Maar dat, dat was in was de gewoon oorlog. toen zo. De, ja, maar de... na de oorlog. Toen ja, bleef dat wel? Ik heb ja. na de oorlog geen kinderen meer gekregen. Dus ja. ik, en, en toen had ik ze nog wel gewild. Ik had er nog wel één gewild... waar ik nou eens heel leuk voor had kunnen zorgen. Hè, ja. Alles ja, kopen niet, zoals het... het nou, dat is niet meer gelukt. Ja. Planning? Nee, zeker niet gepland. Nee. Ik, uh, ik heb me ook daar niet ook niet... Ik heb me daar ook toen op dat... Nee... Ik, ik denk dat ik vrij onnozel was in dit soort zaken. En uh, ik had ook binnen het jaar het eerste kind... en binnen het twee jaar had ik het tweede erbij. Ja, en toen ben ik inderdaad naar een, uh, een gynaecoloog gegaan... en die kon dus wel uh, wat vertellen hoe je dan kon voorkomen... om het volgende jaar weer een kind erbij te hebben. Maar nee, op dat eerste moment nooit gepland. In die damesbladen, lazen jullie nou een damesblad thuis? Nee. Ja, het Rijk der Vrouw heette dat. Was daar, werd daar dan wel het voorlichting in? Die... Nee, nee, daar werd niet over gesproken. Dat kon toch helemaal niet? Nee, er werd nooit, er werd, werd onderling ook nooit over, over seksualiteit werd nooit gesproken. Niet. Wel nee, je moest het zelf maar uitzoeken. Ja, ja. ja. Um, maar ik weet, het is voor ons iets anders gegaan. Mijn man had dus in de oorlog ondergedoken gezeten. en kon zich nou niet meteen toebrengen om kinderen op de wereld te zetten daarna. Ik was erg jong en ik moest eerst wennen aan het leven in Nederland. Nederlands leren en En ik, als ik nu denk, gut, dan had ik er een moed voor. Ik ben in mijn eentje gestapt naar wat toen heette NVSH. Ja. Want ik denk, ja, dan moet er toch iets gebeuren. Want wij willen nu geen kinderen. Ja. En daar werd je heel goed uh, opgevangen. Alleen, het is net wat jij zei, ik dorst dat niemand te nee. vertellen. Maar dan ook niemand. Nee. En iedereen dacht dat wij geen kinderen konden krijgen. En dat was ook heel sneu, vond men. Want daar, daar sprak je niet over, dat was een onderlinge zaak. En ik ging daar dan zo naam stiekem naartoe. En keek of niemand mij kende of zo. En dan ging ik daar naar binnen praten. En uh, zo hebben wij dat negen jaar volgehouden. Maar, maar, goeie, maar je kon dus gewoon wel een voorbehoedmiddelen komen in die Ja, zeker. Maar alleen, denk ik, via zo'n een, een, een vreemd. En zelfs mijn huisarts, toen hij het hoorde, was heel boos op mij. Ja, zeker. Dat had ik niet moeten doen. Waarom niet? Nou, omdat dat niet hoorde. Getrouwd, kinderen, dat hoort. Daar was je vrouw over. Ja. ja doel van vrouw zijn. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Maar je praatte er ook niet met een goede vriendin of een ja. buurvrouw of nee, nee. weet ik wat over. Nee? Helemaal niet. Nee. nee. Wat staat daar in dat sop, moeder? Nou, Ellie, dat kan toch niets anders zijn dan iets van wol... of zijde, of linnen, katoen, of nylon... Of perlon, of orlon, of dralon, of enkalon. Zeg, hou nou op. Ik heb je nou <lacht> laatst zo netjes wegwijs gemaakt in de wasproblemen. Ja. Weet jij nou echt niet wat daar in dat sop staat? Katoenengoed, linnen, kunstzijde of nylon? Hoe moet ik dat nou weten? Nou... Ik heb er waspoeder voor genomen. Ja? Straks bleek ik het nog wat na. Dan hang ik het te drogen en ik strijk het met een flink gloeiend ijzer. Dacht u nou echt dat ik dat niet wist? Nou, zeg het dan eens. Ja? Goed, een huh? tien met een griffel. Uh, ja, en een zoen van je aanstaande man. Ja, dat was wel een echte pakket. En wilt u ook zo'n zoen verdienen? dan moet u op de derde vraag ook het juiste antwoord geven. Wat voor goed zit er in het sop dat nog gebleekt en heet gestreken moet falen? Aan het eind van de jaren 50 promoveert in Leiden de Indiaanse wetenschapper Isha Varan op het onderwerp Family Life in the Netherlands. Hij komt tot de conclusie dat Nederland een hecht familie- en gezinsleven kent... dat door de oorlog niet uit elkaar is geslagen, maar eerder is verstevigd. Volgens hem zijn binnen het gezin de ideeën over seksualiteit en de patriarchale structuur nauwelijks ondermijnd door hier en daar opkomende gelijkheidsfantasieën. En mevrouw Volmer bevestigt die mening. Mijn man die, uh, is nooit, uh, ja, dat klinkt gek als ik zo zeg, maar nooit broer geweest om te helpen in de huishouding. Er was natuurlijk uh, in de eerste jaren niet zo'n vreselijke noodzaak voor, hè, omdat ik toen zelf dat allemaal kon. Ja. En uh, toen de kinderen kwamen, ja, toen uh, heeft hij uiteraard ook wel eens geholpen. Maar iets wat ik wel heel grappig vind is... tegenwoordig zal hij rustig een kleed uitkloppen buiten. Dat vindt hij niet erg als buren dat zien. Toen weigerde hij dat. Hij weigerde ook om die kinderwagen te duwen. Oh ja. Dat deed je niet als man. Hij wilde er wel naast lopen, eventueel zijn hand op de, op de stang van de kinderwagen leggen. Maar hij wilde hem niet zelf duwen en ik ernaast lopen. Dat zijn van die kleine veranderingen... die in de loop van de jaren dus wel eigenlijk zo gekomen zijn. Hè? Nu gaat hij heel rustig naar buiten met een kleed om dat uit te kloppen. hangt de was op als ik er niet ben en dergelijke. Maar dat kwam toen niet in hem op. Maar ook niet in u misschien? Ook niet in mij. Nee, het was mijn taak. En het is juist verschrikkelijk grappig dat ik tegenwoordig merk... dat ik niet moet denken, dat is mijn werk, daar moet jij afblijven. Er was een druk op een huisvrouw. Ja. Er was altijd een druk op. Want je werd van alle kanten eigenlijk, uh, werd je bekeken... of dat je wel een goede huisvrouw was. Ja, dus hetzelfde was. deed je natuurlijk omgekeerd ook naar anderen. Je, je, deed, was, je deed mee in het spel. He? Je, ik heb het niet als een druk gevoeld dat ik zo werd bekeken. Het werd gewoon verwacht van mij, dus ik deed zo. Ik ben gelukkig later wijzer geworden dat ik daar niet ja. meer zo onder leed. Ja. Ja. Ja. Nee, dat... Uh, maar om te zeggen een, een oordeel over die, die hele, laat ik zeggen, de eerste tien jaar na de ja. oorlog, denk ik dat ik voor mezelf en eigenlijk met mijn man samen het idee heb: we hebben iets gepresteerd. We hebben iets toch wel opgebouwd. En niet in, het, in de zin van een wederopbouw van het land, maar we hebben samen toch iets gepresteerd in die tien jaar. Heel, heel duidelijk zichtbaar. Ja. En één, en twee, en drie, en vier, en uw tenen, en de hielen, en de tenen, daar gaan we weer, en strek, niet zo gespannen kijken, opgewekt kijken, twee, nog één keer, ja, en strek, strek, lang die rug, ja, en uw tenen, ja, even stoppen, dit is dan weer de laatste oefening voor vandaag. U hoorde een aflevering van Cherio, getiteld De Heldinnen van het aarrecht'. Huisvrouwen, de Heldinnen van het aarrecht Door de VPRO. Eerder uitgezonden in 1989, gemaakt door Kees Slager, presentatie Arie Kleijwegt en Jacqueline Maris. De hoogtijdagen van de huisvrouw en van haar vereniging lagen na de oorlog. Gezinsherstel brengt volksherstel, was de leuze. En de vrouw was de speel. Dat ideaalbeeld van die gelukkige huisvrouw begint aardig wat scheuren te vertonen... wanneer Joke Smit in 1967 haar essay Het Onbehagen van de Vrouw publiceert. Dit pleidooi voor een volwaardige maatschappelijke positie... en gelijke rechten was de basis voor de tweede feministische golf. De vrouw moest naar buiten werken, financieel op eigen benen staan onafhankelijk van haar man. En andersom werd van de man verwacht dat hij de wereld van de huisvrouw betrad. Hij moest zijn bijdrage leveren aan het huishouden en aan de kinderen. Het resultaat van die beweging is dat twee derde van de vrouwen nu een betaalde baan heeft. Die groep definieert zich overigens niet meer als huisvrouw. Maar laten we vooral niet vergeten hoe het was. Het is bijna zes minuten voor zeven. Maar toch hebben we nog wel heel even tijd om terug te gaan... naar lang vervlogen tijden. In 1959 bestaat Moederswil is wet tien jaar. Reden voor een feestje al daar met veel huisvrouwenjolheid... zang en dans en een luisteraar zingt een lied... Mijn moeder is tien jaar tijd nu, programma voor de. wil is wet. En dat feestje dat zal daar vast nog een tijdje verder gegaan zijn. Maar wij zijn er hier op Radio 1 met VPRO's Woord doorheen. Aanleiding voor Woord hier op Radio 1 dus om dit uurtje over huisvrouwen te programmeren was het gegeven dat op 10 oktober 1933 het eerste synthetische wasmiddel op de markt kwam. Dat bracht voor de huisvrouw van toen toch wel een hele grote verandering met zich mee. In positieve zin dus. Dit was Woord in ieder geval weer. We duiken het weekend in. Ik geloof dat er heel veel regen komt, dus laarzen aan en de herfstpaden lang zou ik willen zeggen. Wat zijn de mogelijkheden om te reageren? Dat kan schrijvend naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. Het kan ook via Woord at vpiro.nl dus woord vpiro Wilt u iets opnieuw beluisteren? Ga dan even naar onze openbare Facebookpagina, dat is facebook.com slash woord.nl dus facebook.com slash woord.nl podcast vindt u op vpiro.nl slash woord podcast Goed, het Woord Team bestaat uit Geert-Jan Niemke Nienke Vijs en Tom Klaassen, eindredactie Remy van den Brand, productie Tatjana Oei en Iris Fransen. De techniek Vannacht was in handen van Ans Beentjes. Presentatie Nora Romanesco. Volgende week de hele nacht WF Hermans. Met de collega's Wim Brandt en Jeroen van Kan. Dus ik ben er even lekker niet. Zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren naar Bert van Sloten... met het NOS Radio 1 journaal. Ik wens u een heel fijn weekend toe. En graag wat mij betreft tot over twee weken. Maar wees erbij. Volgende week WF Hermans. Dag.